De sportencompetitie heeft zijn eigen podcast en de belangrijkste op volledig eerste klasse H-Regio West en de tweede klasse J-Regio Oost. We kunnen ook de kampioen worden. Dit is seizoen 6, aflevering 3 van Cody van Lufa. Met Koer de Keizeng. En Bouke Smit. Hey. En dan stellen wij de alhoude vraag. Pauke: hoe gaat het met jou als mens? Het gaat hartstikke goed met mij als mens. Ja? Um, ja. Mijn baby doet het goed. Dat is het belangrijkste. Onze baby eigenlijk, moet ik zeggen. De, alles zit eraan. Beentjes. Ja. Armpjes. Hoofd. Enzovoort. <laughs> geen uh, openruggetje. Geen openruggetje, geen gekke nek, geen overvulde ventrikels of weet ik veel wat. Um, het doet het allemaal. Dus daar ben, wel, uh, daar ben ik wel heel blij mee. Lekker, man. Dat is toch het belangrijkste, hè? Ja. Eh, Als het maar gezond is. Ja. ja. En uh, geslacht wouden we niet weten, dus dat hebben ze... Keurig beeld gehouden. Ee. Hey. Ja. En je hebt het ook niet zelf uh, gezien met al je... Nee, nee we hebben tegen de, de radioloog gezegd... of de echografen, hoe je het wil noemen. Van, uh, we kunnen allebei echo's lezen. Dus zeg even als ze we weg moeten kijken. Ja. <laughs> dus vandaar. En, uh, Mooi man. Ja, ja, roze wolk uh, nog. Ja. Roze. Roze. Ja, ja of blauw. Of blauw, ja. ja. Precies. Maar ja, afhankelijk van of je voor... Wat was het? 1970 zit of zo, is, is het weer omgedraaid. Oh ja? Ja, voor een bepaalde periode was, uh, was blauw de kleur voor een meisje en roze de kleur voor een jongen. Tuurlijk. Schijnt. Ja. ja. Ik, ik heb dit niet gefactcheckt, dus ik zal ongetwijfeld gerectificeerd worden. Maar ja. dat vind ik alleen maar leuk, dan leer ik ook wat. Precies. <laughs> Every day is a school day. Daarom. En hoe is het met jou als mens? Uh, nou, uh, mijn, uh, mijn mensheid heeft wat uh, defecten. Ik had, um, het wordt een beetje een vies verhaal, dus als je dit luistert <laughs> tijdens het eten, misschien moet je even een paar minuten skippen, even die uh, 30 seconden buttenbesje. Oh, nee, nee, nee, nee, niet doen. Uh, die Gew doen. Gewoon luisteren. Oké. Okay. Um, ik, uh, uh, met uh, 6 december, wij vierden uh, Sinterklaas bij mijn ouders thuis. Ja. Uh, had ik opeens plop, uh, hoorde ik niks meer op mijn rechteroor, of praktisch niks meer, alsof het echt Alsof er echt een kussen tegen geduwd werd. Het was heel even zo'n steek, alsof je oorpijn hebt. Ja. Yeah. En daarna was het gewoon dof. Oké. Okay. Oh, nou, shit. Uh, dus ik heb, uh, en je had niks in je oor of zo? Of, nee. Nee, oké. Okay. Nee, niet nergens in zitten poeren. Uh, dus ik uh, die avond toch nog even met de huisartsenpost gebeld. en Die zeiden, ah oh ja, het, het klinkt als een uh, beginnende oorontsteking. Nou, paracetamol, want dat doet je als huisartsenpost. op moet je zeggen, nee maar, maar paracetamol. Ja, twee paracetamol <laughs> en wacht maar even af. Ja, dat. Nou ja, dat was ook prima. Ik had ook geen, in die zin geen last van dat het pijn deed, dus dat was, was prima. Um, en die uh, maandag ben ik dus, uh, was het dus nog steeds zo... ...ben ik toch even naar de huisarts gegaan. En uh, die zei, oh ja, laat me even kijken. Dus je keek eerst in mijn linkeroor ter uh, vergelijking. Yeah. En toen in mijn rechteroor. zei, ha, ik zie het al. Je hebt een beetje uh, veel oorsmeer. En toen ging ze mijn oor uitspuiten... En er kwam er toch een enorme keutel oorsmeer uit de oor. Dat is niet <laughs> Leuk. Echt, echt zeg maar, de, nou, de, de, de, de, de maat van een goede rozijn, zeg maar. Oh, maar nice. In oorsmeervorm. Nice. Ja. Lekker. Uh, en daar heb ik nog steeds een beetje last van, trouwens. Dat is wel een beetje, dat is nog een beetje. Uh, ik heb nog steeds een beetje oorshuizen. Oké. Okay. Uh, van het, van het spuiten dan. zelf? Of? Ja, ik, ik denk uh, dat het komt omdat mijn trommelvlies wat geïrriteerd is. Ja, yeah. Uh, dat dat, uh, dat dan veroorzaakt. Uh, maar goed, ik ga dus morgen nog even terug naar de, de dokter... om te horen wat daar aan de hand is. Maar dat is wel uh, vrij irritant. Ja, snap ik. Dus je hebt nu uh, tinnitus. Ja, het is nee. tinnitus altijd zuis? Want het is echt meer zo'n zo'n ruisje. Het is niet ja, zo'n ja. hoge pieptoon. Ja. Dan weet ik niet of het tinnitus is. Nee, ja. Maar volgens dat mij is het wel tinnitus. Maar, nee. Volgens mij valt het allemaal uh, om datzelfde Tinnitus. Ja. Is het ja. tinnitus of is het tinnitus? Uh, als ik dan zeg wel eens, zeg jij dan... Nietes. Tinnitus. <laughs> ja, ja. Ja. Tinnitus. Over uh, excuses gesproken. Uh, ja. We zijn het al. Desperados uh, is niet Mexicaans. Oké. Okay. Is Frans. Uh, wordt voor het eerst gebrouwen in 1995 in Frankrijk. Door Brasserie Fischer uh, te Schiltigheim uh, bij Straatsburg. Ja, want dat is uh, echt Frans. Schiltigheim. Uh, ja. ja, dat is dat, dat stukje wat ze naar de Eerste wereld Ondergaan hebben. Uh, ja, oké. Okay. Uh, brouwerij is sinds 1996 in handen van Heineken en Ook sinds, Frans, uh, weten jullie ja, ook allemaal. Ook, ja. <laughs> ja, heel goed. Inmiddels wordt het in meer dan 50 landen verkocht uh, en sinds 2012 wordt het ook in Nederland gebrouwen. Dus uh, Desperados is uh, Frans, alles, of zo. Alles, alles, alles behalve Mexicaans in ieder geval. Ja. Oké. Okay. Ja. Van wie kwam dit uh, keuteltje wijsheid of, of uh, rozijntje van, wijsheid? <laughs> van mijzelf. Van jijzelf. Oh, jij ja, wij, uh, wij, wij, wij, wij stopte de podcast en toen dacht ik, laat ik het gelijk maar even opzoeken of het wel klopt of niet. Ingekomen stukken? Ja. Um, we hadden het over uh, ja. Ja. Jels. Jellen. Jels. Jels. Wij hadden gezegd dat de Jel van heren uh, 4 van Switch niet zo sterk was. Waarop we het commentaar van Michiel kregen, je bent zelf niet zo sterk. Akkoord. Uh, ben nee. ik ook niet. Is, is ook zo. Ja. Maar ze hebben nog steeds een kut Jel. Uh, ja? En wat ook leuk is om te vermelden: we hebben sinds uh, vorige week. Een Instagram-account. Instagram. Ja, ja vet. Dankjewel. Het Koniek van de kampioenschap. Ja, dankjewel Aniek. En ook daar werd uh, er de. Hoe heet dat? Het is een sticker? Een snippet. Een... Een, een, Zo'n zo, zo zo dingetje kan plaatsen waar je dan een vraag gaat stellen, kunnen mensen op reageren. Ja. Er zijn toch uh, zeker twee reacties binnengekomen? Nice, dat zijn er veel. Ja. Eentje van uh, Dames 2, waarvan ik dus denk dat het Adik zelf is. Boep, boep. <laughs> De Jel van Switch Dames 2 is namelijk Ligretto. Oké. Okay. En dat is blijkbaar een kaartspelletje wat ze speelden op Team Weekend. Uh, ik vind het sterke Jel. Ja, ik vind het ook wel krachtig klinken, Ligretto. Je kan ja. het alleen niet... Ik vind niet. Ik vind wel een Dames Jel. Je kan niet hard schreeuwen of zo. Ligretto! Dat ja. vind ik wel een beetje... Dan verliest het aan kracht. Het is juist ja. een hele intelligente, denk ik. Ja, ja maar het is wel zo'n ding wat je als tegenstander... Wat zeggen ze nou precies? Ja. Dat is lekker. Ja, dat is lekker. Ja. ja. Hadden we nog één um, Jel binnengekregen via Insta van Thomas Heuvels, Heeren Vijf? Kijk. Uh, switch Heeren Vijf. De OG. De OG. R <laughs> de OG. Uh, hun Jel is Pancake. Ja, vind ik ook een goede eigenlijk. Omdat ja? je twee lettergrepen, je kan hem blaren. ja. Ja, ik, ik vind toch... Een derde lettergreep is toch wel nodig, vind ik. Zo, so, pancake wordt het dan toch. Vind ik toch binnen sterk. Oh, ja, als in... Ja, je moet er misschien wel een hey of zo. Hey, pancake. Of, ja. Of, ja. Ja, ik snap de extra ja. lettergreep ja. En uh, dat was ook een uh, bijzonder leuke verrassing. Uh, een vriend van mij van de middelbare school... Die, uh, die appte mij out of the blue eigenlijk... ook de jel van zijn oude handbalteam. Uh, Vet. Uh, dus... Nou ja, dat we hebben ook niet-volleyballers die dit luisteren. Dus ik vroeg hem ook... waarom <laughs> luister jij... Uh, een ontzettende niche... Uh, volleybalpodcast? Hij zei... ja, ik denk omdat een mainstream-volleybalpodcast... ook niet aan mij besteed is. Zo, nou, <laughs> fair enough. <Ja>. <laughs> die, die kunnen we... als reclametitel gebruiken. Voor als ja. mainstream-volleybalpodcast... niet aan je besteed zijn. Ook ja. niet aan je besteed zijn. <laughs> ja. Nice. Nou ja, shout-out Ivar... Uh, Hij uh, deelde dus de Jel van zijn oude handbalherenteam. De keeper riep dan... Hartstikke geil! En de rest riep dan... Nee, uh, Hartstikke geil en... Niet bang! Ja. Ja. Ja. Ja. ja, Ik denk dat het uh, een hartje bij moeten zijn, Jou is. Want ik, ik kan hem nog niet zo goed... Ik denk dat hij vet is, maar ik denk... Ik zie hem nog niet zo voor me. Ja, en ik denk dat er, dat er wel een beetje een leeftijdsgrens aan zit. Ook. Boven een bepaalde leeftijd is het niet meer zo is toch een beetje ongemakkelijk. Ja, ja dat is waar. Ja, je moet wel een beetje puber plus zijn. Denk ja, ik. precies. Student min. Ja ja. ja, ja. Ergens rond rond de 30 ben je al klaar, denk ik. Ja. Al. Ja. Verder nog binnengekomen stukken. Uh, Koen Ruiter, die luisterde naar onze vorige podcast... waarin we het hadden over um, Boom. Ja. Want we hadden het over Jeroen dat de revier die op Boom leek. Ja. Uh, hij zei, ja, Boom ging kort daarop door zijn enkel... Tijdens het stilstaan. Oh jeetje. <laughs> het is ook, uh, ja, is knap. Ik weet niet hoe je dat doet, maar uh, geblesseerd ga ik tijdens het stilstaan. En dan heb ik nog één binnenkomen bericht van iemand die anoniem wil blijven. Uh, die luistert de oude aflevering terug. Die is echt uh, helemaal bij het begin begonnen. Oké. Okay. Die was teleurgesteld dat we de intro tune van de quarantaine quiz... niet ook met kattengeluidjes hadden gemaakt. Oké, okay. ja. Ja, ja. Ja. Verder schijn ik corona van tevoren een beetje onschat hebben. Oh, de, maar dat geldt voor bijna iedereen, toch? Ja. Denk ik. Ik ook. Heel erg. Ja. Ik schijn ik iets gezegd te hebben van, uh, dat het wel allemaal mee zou vallen... en dat het allemaal uh, los zou lopen. Nou, he, ja. uiteindelijk, de, de wereld is gewoon doorgegaan. Ja, is wel zo. Ja, ja. ja nou, die is dus uh, de hele catalog van afleveringen terug aan het luisteren. Wauw. Ja, dus dat is ook dat je denkt, het is al niche. Ja. dan ga je ook nog eens niet actuele niche podcast zitten laat Maar jij hebt gewoon ook een hele rustgevende stem. Uh, goed. Ja, schijnbaar, ja. Of is, iemand ja. zit gewoon... Ja, hè, waar ik podcast voor gebruik is om, uh, om te, in slaap te vallen. Ja. Ja, dus. <laughs> ja, nou ja, in ieder geval leuk dat je luistert. Ja, leuk dat je luistert. Ja, uh, leuk leuk. Je luistert. ja. ja. Dan, uh, dan komen we aan bij uh, gespeelde wedstrijden, denk ik, hè? Ja. Ja. En we beginnen, denk ik, met uh, jou. Dat was net nadat we de vorige hebben opgenomen, volgens mij. Ja, ja, wij speelden thuis tegen Limes. Uh, tegenstanders stond net boven ons op de ranglijst. We begonnen wel aardig. We konden uh, net aanhaken in de, in de slotfase van de eerste set. Maar goed, uh, het was, was niet genoeg. Die verloren we 25-18. Uh, tweede set konden we voorsprong goed volhouden. Wonnen we. Derde set begonnen we met heel veel nieuwe mensen. Hmm. Uh, vier van de zes. Vond ik een beetje raar, want we hadden dus net gewonnen. Uh, en uh, raakten we een beetje onze schoen kwijt. Er was veel ballen die zeg maar, tussen mensen invielen in de, in de passen de Je denkt, ja, damn het dat ja. nodig. Ja, gewoon eigen, op eigen fout. Uh, ja, ja, precies. Ja, ja. Uh, kon het op het einde nog spannend maken, maar het uh, ja, was uh, niet goed genoeg. En laatst laatste set zakte het helemaal in elkaar. Er kwamen een heel stappig grote achterstand. Zijn we nog aardig teruggekomen tot 16, maar uh, ja, goed, het, was, het was niet genoeg. totaal uh, dus uh, 1-3 verloren van die mes. Oké. Okay. Nou, diezelfde dag speelde ik ook een wedstrijd um, tegen Kidang. Die staan uh, volgens mij nog steeds boven ons. Um, hè, dus op zich voor ons een best sterke tegenstander. Ja, dat hebben we mentaal een beetje laten gaan. Want we hadden best een kans gehad. Die eerste set hebben we volgens mij uh, voorgestaan. Mm -hmm. um, volgens mij 2024, of uh, 24-20 dan. Of 23-20. Um, en zij zijn nog teruggekomen tot uh, uh, 24-26 verlies voor ons. Zet daarna waren we mentaal een beetje klaar. Ook omdat iedereen een beetje de P daarover in had. Toen is het 13-25 geworden. Jezus. Daarna hebben we een setje gepakt met 25-21. Uh, en daarna zijn ze, hebben ze ons weer ingemaakt met 16-25. Maar dat lag ook voornamelijk aan onze mentale staat helaas. Hmm. Dus we hebben het op mentaal laten gaan daar, denk ik. Dus 3-1, ja. Ja, heel jammer. Te, ja, zonde. <laughs> ja. De weken na speelden wij ja. uh, uit bij Taurus. En Taurus staat stijf onderaan. Okay. En uh, we hadden een totale chaos qua bezetting. Fijn. Uh, Johan, die is geblesseerd, eigenlijk het hele seizoen al. Die heeft, iets, heeft zijn duim verzwikt. Nou, die kan dus eigenlijk gewoon niet volleyballen. Alex die heeft nog steeds last van zijn knie-slash-enkel. Yeah. Daniel die was heel druk met werk. Dat, geen, midden... dat we geen enkele midden yeah. Ja, precies. Yeah. Timo, de andere dia, was geblesseerd. Menno die was ziek. En Twan was verhinderd. Menno en Twan zijn een paar slopers. Dus was Jeroen de boom-lookalijk meegevraagd yeah. als midden. Maar die zette dezelfde dag af, want die was ook ziek. Ach, man. Dus ze hebben we nog uh, Joel uh, gecharterd. Die zou eigenlijk met Heren 2 meegaan als derde midden. Maar die zei, ja, we ons spelen dus gewoon uh, eerste of tweede ja. midden. Uh, dus um, kom alsjeblieft naar ons toe. Nou, dat vond gelukkig uh, Heren 2 ook oké. Okay. En uh, Maarten heeft toen uh, maar op gespeeld. Dus was het een plekje voor spelafdeling voor grote vriend Michiel slash Hans. Ja. We hadden Thomas, dat is eigenlijk Pasen Loper uit Heren 4. Die hadden mee als tweede Dia. Akkoord. En we hadden Sven... ...uit Heren 4 mee als derde paarse lopen. En Sven, die ging door zijn rug tijdens de warm up Jee, oh dus mijn toen, god. Toen de... moesten we nog beginnen. En ze staan onderaan. Ja, ja. Nou ja, het was... Het is echt zo'n sfeerloze hal. Het zo, naast ons was nog een soort van recreantentraining en, bezig of zo. Het was echt verschrikkelijk. Wat voor sfeer... Is het, is het nieuwbouw sfeerloos of is het gewoon... Oude zo is veerloos. Ja, het was gewoon, er was, het was op vrijdagavond. En ik denk, volgens mij speelt Tauris normaal... een wedstrijden op zaterdag overdag. Dus er was, er was gewoon niks. Okay. Het was gewoon zeg maar, alsof je een wedstrijdje... op een trainingsavond speelt, zeg maar. Oh, feest. Ja, ja, dus, ja. nou ja, goed. Ja. Ja. Uh, Daar hadden we ook echt moeite mee. Eerste set ging er echt te veel mis. Maar ja, dat is ook niet zo gek met zoveel nieuwe mensen. Die verloren we dus net met 25-23. De tweede en de derde set... die waren een beetje vergelijkbaar. Die um, Stonden wij... Allebei de, wets, uh, allebei de sets stonden we ruim voor, maar kwamen zij nog terug tot setpoint. Gelukkig winnen wij ze allebei eens nog. Dus ja. allebei 24-26. Hanging on bij de nails. Ja, echt. By the thread. Yeah. Ja. En de laatste set uh, houden we de voorsprong wel vast. En die winnen we 25-22. 3-1 gewonnen. En uh, ja, ik heb dus lekker veel met Hans samen gespeeld. En dat beviel mij bijzonder goed, kan ik je vertellen. Dat was toch weer een ja? ouderwetse, ouderwetse die goede setjes klik Die setjes die zijn eigenlijk. vertrouwd. Uh, ja, ja, dat uh, lekker. is toch prettig. Ja. Snap ik. Um, even kijken. Toen hebben wij de twintigste hebben wij tegen Xantos gespeeld. Um, en daar zat uh, op die wedstrijd zat toch wat mentale druk. Omdat het onze ja, eigenlijk onze directe tegenstander is qua hem, wij zijn uh, puur middenmoot, mm -hmm. heerlijk middenmoot. En dat geeft ook wat mentale druk als je dan tegen je directe concurrent moet. Nou, maar dat hebben we, de eerste set hebben we dat echt best wel netjes gedaan. Hebben we 25-21 gespeeld. We stonden verder voor. Uh, we hebben ze toch echt nog wel een beetje terug laten komen. Um, de tweede set hadden we even een slip-up. Uh, uh, ja, werd het 23-25. Dus ook wel lastig. Hm. Uh, en er was ook niet heel veel te wisselen volgens mij, want er waren een hoop zieken hè. Uh, volgens mij uh, Nico, een van de middens was ziek uh, of uh, die, is, die is niet ziek die is stuk oh ja. uh, is mag van de visio mag die niet, uh, niet volleyballen um, overal hetzelfde. Ja, ik, ik persoonlijk vind dat niet zo erg, want dan kan ik ook eens op midden spelen, wat ik een veel leukere eee. positie vind uh, <laughs> en volgens mij, ik weet niet of dat die wedstrijd was, was uh, Sam een van de andere middens ook Uh, ziek of iets dergelijks. En uh, kwam ik er dus uh, uh, ook op midden in. Vond ik leuk. Ja. Even kijken. Uh, de derde set hebben we echt gewoon lopen rauzen. Dat was 25-13 voor ons. Lekker. Uh, en de vierde set hebben we het lekker spannend gemaakt. En echt mijn god, wat een peentje zweten. Volgens mij stond ik aan de kant toen. <laughs> we hebben het tot 29-27 geschopt. Oef, oef. Dat was er echt. Oh, dat was echt niet leuk. Maar we hebben het gehaald. Nice, het zijn wel de lekkerste toch? Ja, dat zijn wel de lekkerste. Dat was de ontlading wel het grootste. Ja, klopt. Vind ik, vind ik wel fijn. Ja. Ja. Dezelfde dag speelden wij thuis tegen Servië. het inslaan dachten, we... oh, dit wordt pittig. Wordt Ze zijn goede, goede gasten, jonge gasten. Ja. Maar in de wedstrijd viel het daar reuze mee. Uh, even personeel weer even uh, Jumpy en Jeroen hadden we als uh, infam <laughs> <Ja? laughs> Alex die kon wonderbaarlijk weer gewoon spelen. Die had, een, um, die had dus last van zijn knie, maar dat kwam eigenlijk omdat zijn knie zeg maar zijn naar buiten klappende enkel moest compenseren. Dus hij heeft nu een enkelbrace en daardoor wordt zijn knie ontzien. Oké. Okay. Ja, dus dat, dat hielp. Dus uh, nou ja, die uh, kon dus uh, gelukkig weer meedoen. Uh, ik Zij hadden best moeite met onze service. Yeah. Dus ik heb, ik heb best wel veel gewoon diep... op de aanvallende pas lopen geserveerd. Dat was eigenlijk altijd wel genoeg. In, uh, ja, die kunnen positie... toch niet pasen. Dus... Nou ja, de positie 5, zeg maar. Als je daar een beetje op serveert... Yeah. tussen vijf en zes in... Ja, dan uh, hadden, ze, hadden ze moeite mee. Ze yeah. uh, pakten, pakten dus veel, uh, veel punten... door hun druk zetten in de service. Ze hadden zelf één gast, een, een aanvoerder... die had echt een zieke kronskogel. Die begon, mm. zeg maar... Uh, nou helemaal rechts, voor hun rechtsachter. En die eindigde dan, nou bij ons, uh, bij ons rechtsachter. Maar dan met een enorme bananencurve. Oké. Okay. Dat was echt, nou ja, dat was echt absurd. Ik kan me niet voorstellen dat zijn schouder dit, dit, dit volhoudt de rest van, van zijn carrière. Maar nou ja, het was echt, daar uh, echt, <laughs> hadden we echt geen antwoord op. Uiteindelijk wisselden we Menno in en die, die lukte het dan wel om die bal onder controle te houden. Oké. Okay. En wat, wat was het verschil dan? Wat maakte ja, hij het liet, hij liet hem, uh, Hij liet hem gewoon... Uh, Stuiteren of zo. Ja, hij liet hem gewoon op zijn onderarmen vallen. En uh, ja, blijkbaar uh, was dat dan, uh, ja, had hij het dan wel net onder controle. Ik weet het niet precies. Ja. Oh ja, mooi. Ja, uiteindelijk hebben we dus wel gewoon 3-1 gewonnen. Nice. Uh, was wel een directe concurrent op de uh, competitie. Uh, dus dat was heel fijn. Uh, hoogtepunt staat trouwens voor deze wedstrijd. Toen heb ik namelijk hier 4 gecoacht. Nice. Tegen de tover van Michine Rolf. Uh, 3-1 winst. 3-2 winst, sorry, 3-2. Akkoord. Dus het was, was spannend. Um, <laughs> ja, ik heb een klein beetje misdragen weer, een klein beetje. Oh, uh, Ja, sorry. Sportiviteit. Jeroen, ja, het is lastig. Ja. Jeroen die deed ook mee natuurlijk, hè, dat is zijn eigen team. Ja. En uh, die, uh, nee, Jeroen is 2,80 meter. En hun midden was, nou, 1,12 meter. <laughs> <laughs> op een gegeven moment zei ik tegen, tegen Hans maakt niet uit wat je doet. Gewoon alles over midden. En ja, Jeroen die slaat gewoon alles gewoon, zeg maar, gewoon recht naar beneden over, die, over de jochie heen. Ach. Ik moest zo hard lachen. Ik kwam er echt niet meer bij. Het is echt het is eigenlijk gemeen. Maar het was gewoon zo'n grappig gezicht. Ja. En toen, daarom zei ik, dat doet het nog maar een paar keer. Dat was wel uh, ja, een hoogtepuntje. En sowieso winnen van, uh, van Michiel en Rolf natuurlijk is uh, altijd lekker. Altijd lekker. Ja. Um, ja, wij kwamen toen bij, uh, wat was het? De 28ste. Ja. Um, kwamen we bij Pegasus. Ja, hadden we weinig moeite mee uh, eigenlijk. Hey. Ja, dat was echt wel lekker. Ja, wij hebben het in, in het begin hebben we een hoop sterke, sterke spelers gehad. Of sterke teams tegen ons gehad. En nu hadden we gewoon eventjes achter elkaar wat, uh, nou ja, van de lagere teams. De mindere goden. Ja. De mindere goden. En dat... Uh, nou ja, dat hielp. <laughs> dat, uh, uh, die hebben we 4-0 gewonnen. Dus... Uh, um, heel eerlijk, die wedstrijd weet ik niet zo heel veel meer van. Maar het was... Uh, ja, het was op zich een leuke wedstrijd. Het liep niet te, heel, te veel uit elkaar. Uh, uh, 21-25, 12-25, 19-25, 13-25. Dus... We waren wel echt duidelijk sterker, maar yeah, het was lekker volleybal. Dus, leuk. En Mooi. Toen? Uh, en toen, ik zit even te kijken, uh, 30 november speelden wij uit bij DVC. Ja. Uh, en we kwamen naar de zaal binnen en ik vraag ze spelen we dit veld? Nee, nee, uh, we gaan zo centercourt opbouwen. Oh, wordt het <laughs> zo'n dag? Want het speelde tegen DVC Heren 1, het vlaggenschip van drie Bruggen. ja. Uh, ze zijn de koploper op verliespunten. En uh, het is een spekgladde, een spekgladde zaal. Oh, dat uh, is zo kut. Ja. Ik vind het altijd zo lastig als er dan zo'n zo gladde zaal is. Het is echt kut. Dat is gewoon gevaarlijk eigenlijk. Was jij er toen bij? Want volgens mij is Frits destijds daar echt kaart door zijn enkel gegaan. Dat zou kunnen, maar ik weet het Ik, ik heb dat volgens mij wel meegemaakt. En dat zou ja, best uh, dat Ja, dat was in Driebrugge, in dezelfde zaal, ja. Ja. Uh, ja, goed, het ging lastig worden, wisten we van tevoren al. Uh, we stonden ook al heel gauw 6-1 achter. dat was maar, ook waar die, was dat diezelfde gast? Uh, ik heb daar ooit eens tegen zo'n gast gespeeld in Driebrugge. Die, die sprong echt een meter hoger dan ik. Ja, die dat, was nu niet bij. je, je blok yeah. wel ervoor kon hangen, maar dat je zoiets had van... ja, dit is gewoon voor de vormgast. Uh, ja, ja. Die, die sloeg, sloeg gewoon over ons, onze blok heen, ja. Die was er nu Ruim. niet, gelukkig. Ja. Ja, ja. Uh, die speelt nu waarschijnlijk in divisie, of zo, weet ik veel. Zoiets. Maar. Ja. Um, nou, we pakten dus de eerste set alsnog. Hoewel, ondanks dat we 6 en 8 stonden. Nice. In uh, tweede set kwam een uh, andere spelvelder in. En die had echt een ziek harde service, waar we niet echt antwoord op hadden. Uh, ook in de derde en de vierde set kwamen we niet echt aan ons eigen spel toe. Uh, nou, die hebben we ook al bij hard verloren. Dus uh, eerst pakten we 25 tot 23 en toen uh, 13, 9 en 16 punten. Dus uh, drieën verloren. Maar toch een setje. En ik denk eigenlijk dat zij daar harder van behaalden dan, uh, ja. dan dat wij er uh, ja. boos om waren. Zeg maar. Dus dat was, uh, was eigenlijk best wel gunstig. Ik vind eigenlijk dan altijd wel het lekkerste als dat het laatste setje is. Ja. ja. Dan, dan ben je toch de morele winnaar. Ja, ja, ja ik denk dat zij gewoon... Uh, ze begonnen gewoon met, niet met de sterkste opstelling. En dat dat uh, toch een klein beetje onderschatting misschien... ja Het is een klein beetje opgebroken, ja. Jammer dan, maar leuk voor jullie. Ja. Mooi. Ja, we hebben toen uh, tegen Boomerang Comet uh, gespeeld um, bij ons thuis. Um, ik weet het even niet meer. Ik, sta, ik stond op buiten. En dat, ja, ik werd op buiten gezet. Baalde ik nog een beetje van, want we hadden maar twee middens. En ik denk, waarom, oh ja. waarom ga ik niet midden? Mm -hmm. um, later in de uh, wedstrijd werd ik nog even op midden gezet. Dat was wel leuk. Ja, de, de ultieme onderaanstaaner. Ik snap niet waarom ze in tweede klasse ingeschreven hebben. Uh, er zat wel potentie in, maar ga in oh. godsnaam derde klasse spelen. Uh, en kom daarna terug, want dat was voor hun niet leuk. En voor ons was het ook een oefening in je concentratie vasthouden, wat je ook aan de laatste set kan zien. Uh, want we hebben 25-9, 25-17, 25-14 en 26-24 gespeeld. Kijkje. Die laatste set was echt bleb. Ja, dat is een concentratiedingetje. Dat was echt, ja, um, ja, niet zoveel over te melden. Ik, het was voor hun niet leuk en het was voor, ik vond het zelf ook niet echt leuk. Ja, het was goed om even nee, de concentratie ja. te oefenen, maar die hebben eigenlijk niks te zoeken in deze klas. Zonde is dat dan, hè? Ja, vind, vind ik voor hun ook zonde. Daar heb ik zo nog een verhaal over. Maar oh. dat is de volgende. <laughs> um, en wat had jij toen? Want had jij dan nog wat? Of ben ik eerst? Oh, ik ben ik eerst. Weet, jij bent eerst nog. Jij hebt nog icons. E ja, ja, over teams die niet in deze klasse thuis horen gesproken, maar dan de andere kant op. <laughs> Holy fucking shit. Wat de fuck hebben die mensen te zoeken in deze klasse? Um, echt, we hebben op ons lazer gekregen van hier tot en met morgenochtend en ze deden niet eens hun best. Echt. Ook niet leuk. Daar was echt geen reet aan. Nee, of tenminste... We hebben echt ons best gedaan om ook maar iets ervan te maken. We hebben ze niet onder de tien laten komen. Dus, uh, of tenminste, onszelf niet onder de tien laten ja, komen. Ja. Maar echt... De, achter de drie aanvallen en dan binnen de drie slaan. Uh, de, de oh, jezus. Steekjes die, die echt zo snel zijn dat je het gewoon niet kan volgen. Achterover zetten, maar dan dat de midden hem slaat... Uh, Die, ze hadden ons blok dol en we kunnen al niet zo goed blokken, want dat trainen we nooit. <laughs> ze hadden... Ik ben redelijk ervaren als, als midden, want ik heb ook op midden gestaan in die wedstrijd. Yeah, yeah. Um, en op buiten, beide. Ze hadden mij gewoon compleet dol. Dat ik, oh, ik, ik kon ze gewoon niet volgen. En ze hadden een hele goede spelverdeler, degelijke aanvallers en eentje spande echt de kroon. Dat was de manier van de achter de drie, genoeg in de drie slaan. En, oh. Dat was echt, echt absurd. Ik hoorde ook later dat hij divisie had gespeeld. En dat ja, maar dan heb je toch gewoon geen leuke dag? Dat, dat, nee, nee, nee, ik was ook met die gasten aan het praten. Van jongens, hoezo zijn jullie in deze klasse gaan staan gaan? Ja. wat is hier nou aan? Ja, we hadden vorig jaar gewonnen en uh, ja, we dachten van nou, we willen denk, we willen niet naar de eerste. We, we vinden dit wel leuk. En ze hadden, zij hadden nu ook spijt van ja. dat, ze, dat ze hier gebleven waren. Want ja, al, ik kan me hun tegen Boemerang Komeet niet eens ja. voorstellen. Dat is oh, dat moet even in de gaten houden, ja, wat, wat daar de uitslag dat is, zijn. Dat is echt, als ze hun ogen dicht houden, winnen ze nog. Dus, um, ja, maar het was ja. wel een uh, oefening in waarom ons blok beter moet en waarom je blokken aan moet sluiten en zo. Want op het moment dat ja. er ook maar één gaatje in zat, werd hij heel hard naar beneden, getimmerd. timmerd het ja. blok. Dit is dan misschien een goede wake-up call voor jullie uh, trainers? Uh, ja, maar we hebben nog wel wat andere dingen op te trainen en zo. <laughs> dus uh, ja, we, we trainen niet vaak genoeg. Eén keer in de week is niet helemaal genoeg. Ja, maar ja. Ja. Maar ja, nee, kijk, hele, hele aardige kerels. Uh, hè, ik, ik heb me achteraf ook best wel vermaakt daar. Uh, en tijdens de wedstrijd waren ze ook prima sportief, want hè, ze hebben niet geprobeerd ons echt helemaal dood te maken. Ze probeerden er wel iets leuks van te maken. Maar ja, ik, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet eigenlijk. Nee, precies. Nee, dat, dat is gewoon geen... Uh... Die horen op zijn minst een klasse, zo niet twee klassen hoger. Ja. Dan hebben ze uitdaging. Het klinkt alsof zij inderdaad bij ons ook gewoon makkelijk zouden winnen. Het, ze, ze hadden jullie vierkant ingemaakt, denk ik. Ja, ja, ja. En dat is niet omdat ik jullie onderschat, maar het is meer... Nee, nee, nee, precies. Nee, omdat maar, ze ja. gewoon echt goed waren. Ze zeiden ook wel dat ze die dag echt in topvorm waren, maar ja. <lacht> ik zou ze dan wel eens op hun slechtste willen zien, want dan... Ja. Maar goed. Nee. En toen jij nog, 14 nog december. gaan. Ja, we zijn ja. er bijna doorheen. Uh, 14 december. We speelden uit in Viane bij Servia. En ik moet zeggen... In het nieuwe helsdingen in Vianen. Ja. Dan uh, hebben we natuurlijk alleen maar goede uh, teksten over Vianen sinds de intro van Sinterklaas. Maar uh, ook de, de nieuwe multifunctioneel centrum in, uh, in Vianen. Chapeau. Hele goede kantine. Wie moeten we daar implementeren? Hele... Uh, een of andere politieke partij? Of? Geen idee. George Freudig is de, de burgemeester. De ja. ja. Goed gedaan, George Shout-out, George Freulich. Ja. Um, hele fijne sporthal ook. Fijn uh, heel, weinig, heel, weinig, uh, heel weinig lijnen stonden erin. Ja. Ken je dat? Dus dat je niet zeg maar de, de 16 keer moet kijken van, is dit nou het badminton? Of Heb het ik nou de gele of de taupe lijn? Uh, ja. of, of de magenta? Uh, ja. Ja. ja, ik dat. snap hem helemaal. Ja. Het <laughs> ja, was volgens mij echt een volleybalveld en een basketbalveld. Volgens mij stond er verder eigenlijk niks qua beleiding. Heerlijk. Heel fijn. Ook helemaal geen gladde zaal. Het uh, was weer die goede tegenstander met die, uh, die service Oh, fijn. Ja. Uh, we kwamen 2-0 achter in sets. Toen gooiden zij hun mindere goden erin in de derde set. En konden wij eigenlijk weer terug in de, set, in de wedstrijd komen. Mm -hmm. uh, dus we pakken de de twee daarop volgende sets. En dat betekent dus een vijfde set. Uh, daar stonden wij uiteindelijk 14-9 achter. Uh, nog teruggekomen naar 14-15. Dus matchpoint voor ons. Lekker. Maar uiteindelijk toch nog verloren. Kijk hoor, 1816 uiteindelijk in, uh, Zo. In, het, in het voordeel van Servia. Uh, ja, opgeven hoofd. Um, ja, daar mag je best blij mee zijn. Ja, leuke gasten. Elkaar ja, elkaar gewaagd, gewogen, ja. gelucht. En ze hebben dus ook nog eens hele goede tosties in de kantine. Nice. Ja, en een, een, een, uh, allemaal lokale biertjes. En nou, man. Oh, ik, ik moet wel even redemptie voor Icarus. Uh, Icarus. Um, die yeah? hadden ook in de kantine. Hè, ze hadden niet de hele uitgebreide kantine, ze hadden geen hapjes of zo. Maar er was een mevrouw, en die maakte gewoon tosti's, of nee, niet tosties, uh, frikandellen in een tostiijzer, Zodat we ja. toch frikandellen hadden, maar dat ze niet de frituur aan hoefden te zetten. En Dat... dus je had zo'n zo'n frikandellen met die lijntjes erin ja ja letterlijk ja, en dat deed best goed. En, nou ja, goed en we hadden al gezeurd van oh, is, er geen, is er geen teamschaal en, en toen kwamen ze dus gewoon voor niks uh, die uh, die frikandellen brengen nou ja, dat was nice. super super lief ja. super leuk Sh shoutout kattine ikeros ja zeker ja, ja uh, over al die uh, versnaperingen gesproken ja Sponsormomentje Sponsormomentje Pauk, wat heb jij? Uh, speciaal speciaalbier 0.0 oh ja, Lekker, die is best goed Die is best goed En ik heb even geen zin in alcohol Dus uh, nee. ik heb altijd zin in alcohol Maar uh, ja, even niet erbij maar, maar hoe klinkt die? Hoe klinkt die? Wil je dat horen? Ja Wat heb jij uh, op, de, op de tap vandaag? Ik heb een, uh, nou, niks op de tap. Ik heb een aaltje Oeh, Dr. Apter. Oeh, Double IPA. Zwaar? 8,2 procent. Ja, voor een biertje vind ik dat aan de zware kant. Ja. ja. Als je er drie biertje. op hebt, ja, dan ben je, heb, heb je er toch wel last. Ja, dat denk ik ook. Dit zat in mijn uh, verjaarscadeau van uh, Annika Leon. Nog gefeliciteerd. Dank je ja? Dankjewel. Het ja? was een heel leuk, een leuk feestje waar jij niet Zo, was. Sorry, Kurt. <laughs> ik was serieus twee dagen schoor. Nice, dat was een goed feestje. Ja. Dus. Het was een goed feestje, ja, dat is echt een goed feestje. Ja, ik, ik, ik heb echt spijt dat ik er niet was. Ja. Ja. Oprecht. Ja, terecht. Ja. Nice. Kwakt ook een druppel naast, geloof ik, maar volgens mij gaat het goed ligt op een telefoon. Zo. Zo. Pittig? Nou, die druppel die op mijn telefoon lag wel. Net het laatste stukje of zo? Nee, um, hij ging open en toen schuimde er al wat uit. Dus zeg maar op het bovenste ja. randje van het blikje lag al wat. Dus als je het gaat schenken, dan valt het gelijk af. Ja, maar goed. Nou, Zo, dit is... Pittig uh, biertje? Zwaar jongen. Ja. Ja. Oké. Okay. Wel echt lekker. Dit is wel... Um, Oef. Dr. Upter. Dr. Upter. Ja. ja. Dr. Raptor. Oh, Dr. Raptor. Dr. Ra Raptor, ja. In de show notes staat altijd uh, de link hè, naar uh, een TED. Ja. Ja. Zo, <laughs> nou. Jij gaat uit naar bed. <laughs> ik ga uh, lekker slapen vanavond, weet ik wel. Nou, mm. uh, ja, en dan bij het bier hoort natuurlijk ook altijd dat we het gewoon gaan hebben over loze zooi. Ja, even een goed gesprek over randzaken. Randzaken. Randzaken van deze show... Mm -hmm. Uh, had ik bedacht, is uh, het tenu. Het tenu. Hebben jullie een mooi tenu? Hier speel je in paars? Ik, ik, ja, ik vind het wel oké okay, eigenlijk. Ja, ja met, met. Ik vind paars wel echt een goede clubkleur. Ja, ik, ik vind ook wel, het is lekker opvallend. En uh, hier en daar een wit of een zwart accentje erbij. En dat, ja, ik, uh, het bevalt mij wel. Ja. Ja, ja ik vond. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik was ook erg gesteld op, uh, op Switch. Het, ja. het Groen en gewoon de shirtjes daar. Dat was. Uh, Ik weet niet, de, het, het design, dat uh, ja, het zag er toch gewoon altijd wel goed uit. Ja, ja ik ben ook nog steeds erg blij met, uh, met um, het groen-zwart. Ook omdat er heel weinig teams zijn die in het groen spelen. Ja, Vind ik ook. ook ja, bij ons in de competitie iets meer, maar uh, volgens oh ja? mij wel, ja. Of heb ik dan de recreantencompetitie in mijn hoofd? Dat kan ook. <laughs> maar in ieder geval, ik heb vaker groen gezien bij ons. Oh ja, nou ja. Ja, ik ben er wel... Uh, maar inderdaad ook, ook het, uh, het soort shirt is fijn. Het is goed ademend. Ja, van die... Uh, van, uh, ja, zo, van dat, ja, tegenwoordig is alles daarvan. Maar van die meuk waar gewoon je de lucht uh, doorheen uh, wappert. Ja. En ja, wat precies. binnen drie tiende seconde droog is als het uit je wasmachine komt. Wat voor mij soms ja. wel handig is. <laughs> ja. Want ik ben een ADHD'er en ik laat dat shirtje natuurlijk tot het laatste moment liggen. <laughs> wat je dat ook chill vindt aan ons, die, aan shirt, dat wij nog van die opgedrukte rugnummers hebben. Ja. Ik, bij, bij Protos hadden we volgens mij op een gegeven moment... of in ieder geval het jaar dat ik wegging... Ja. kwamen er nieuwe shirts... en dan waren die meegedrukte rugnummers. Die zaten gewoon op het shirt zelf. Dus niet... De ze bestelden eerst het shirt... en daarna leiden ze het nummer erop drukken. Ja, dat, dat doen we bij Switch. Ja, okay, die wordt ja. dus zeg maar later opgedrukt. Maar bij, bij Protos... en volgens mij bij heel veel andere verenigingen... bestellen ze gewoon de shirts met de nummers erin. Dus zoals ze ook bijvoorbeeld... Uh, Sponsor in, uh, in opgedrukt staat, ja. is ook gewoon het. Dus, dus dat is gewoon allemaal uh, alleen maar een kleurverschil. Het is niet echt een fysieke. Oh, dat het niet uh, uh, echt dik is. Of wat dikker. Nee, ja. precies. Ja. ja. Dus dit zit gewoon in het shirt ja. zelf. En dat vind ik toch altijd een beetje goedkoper eruit zien. Terwijl het eigenlijk duurder is, volgens mij. Ja. Ja. ja. Maar het ziet, het ziet er een beetje uit als van die voetbalshirtjes die je vroeger in, uh, in Turkije kon kopen. Ja. Weet je ja, ik snap je punt. Ja, ik, ik vind ja. het ook. Uh, het voelt uh, meer premium aan geeft meer gewicht. Ja, ja, precies, ja. Ja, en ook, het is vaak ook een beetje van dat rubberige spul. Maar ja. wat ik daar dan wel vervelend aan vind... op een gegeven moment gaat dat slijten... en dan gaat dat nummer er gewoon vanaf. Oh ja, ik heb er nog niet zo last okay. van. Terwijl ik nu toch ja, best wel veel hetzelfde shirt speel. Hm. Ik heb wel meerdere shirts met hetzelfde nummer... maar eentje is eigenlijk net iets groter... die zit het lekkerste spelen eigenlijk altijd. Wat is jouw nummer? 48. 48, nice. Ja. Ja, de, deze vereniging vroeger. vroeger... In mijn tijd bij Switch, to, toen hadden de, de shirts hadden echt logica. Want als je. Ja. Uh, tenminste, op een gegeven moment hebben ze die erin gebracht. Ik weet niet of die er nog is. Maar als je hier de 5 speelde, dan kreeg je vijf met daar, daarachter een ander cijfertje. 5. Ja, het was 5, gewoon heel 6. simpel. Het was, ja, Hier 1 was gewoon 1 tot en met 12. Ja. En 2 was dan 13 tot en met uh, 24. Zo'n soort logica zat er dus ja. in. En hier is het gewoon. Ja, jij bent 3. Oh, ja. Hup, hoezo? Ja. Ja, u bent drie. Dat is nog een nummer wat we hebben. Ja, maar okay. dat is nu ook bij ons, hoor. Ja. Het is ook gewoon... Het is toen met, met nieuwe shirts besteld. En ja, als er nu, nieuwe leden zijn... dan krijgen ze of een shirt wat van iemand is die, die het weer ingeleverd heeft. Dus dat, is, dat, dat wisselt nu ook heel erg. Ja. Maar nou, volgens mij volgend seizoen dan... Ik denk dat we nog één seizoen met deze shirts spelen. Of dat we volgend seizoen al met nieuwe shirts gaan spelen. Dus dat er deze zomer nieuwe shirts komen. Oké. Okay. Dus ja, er is een uh, shutjescommissie. Nice. Ik overweeg om erin te gaan zitten, maar ik denk eigenlijk dat ik het niet doe. Nee? Nee, ja, gedoe. Ja. Ik druk zat, jong. Daarom. Het is wel leuk om daarover mee te mogen beslissen. Ja, maar precies. ik snap ook wel dat je er... Ja, het is wel druk. Ja, het, ja je moet dus ook gaan bestellen. En, en, en je, gaan je gaat het wel... nooit goed doen, want iedereen gaat zeuren. Nee. Want iedereen dat... vindt dan... Het witte streepje met het accentje aan de rechterkant vind ik veel mooier dan het witte streepje met het accentje aan de linkerkant. Dat, ja. Dus ik, en, en ik, ik zou je inderdaad op esthetisch vlak zou ik nog wel mee willen bedenken, maar ik heb geen zin om al offertes te aanvragen en zo. Nee, dat snap ik. Ja. Ik ben wel, zeg maar, bij de, bij de, toen ik, zat, ik nog in het bestuur bij, uh, toen de Libro shirts werden geïntroduceerd, ja. uh, welke kleur dat was, dat heb ik destijds bedacht. Yeah. Want dat, ja, want dat voor de mensen die, hè, de ene handballer die dat niet weet, ja. uh, die moeten een andere kleur hebben, een significant andere kleur hebben dan ja. uh, de normale shirt. Ja, het mag ook niet, um, als je in het blauw-rood speelt, dan een rood-blauw shirt hebben. Nee, het moet echt anders oh. zijn. Ja, hallo Vives. Ja, Vives. Fucking Vives, met je niet te definiëren Libra shirt. Uh, nee, dus ik bedacht toen, oké, okay, weet je wat, we doen gewoon uh, rood met wit in plaats van goed met Zwart? Ja. Yeah. En weet je hoe ik op dat idee ben gekomen? Nou? Vroeger had je in Microsoft Paint, Ja. Yeah. had je zo'n uh, zo functie dat was uh, negatief. Ja, negatief. Inverted colors. Ja, ja, ja. ja. En rood-wit is dacht... inverted van zwart en groen natuurlijk. Ja, ja. Dus ik dacht, dit Vet. is letterlijk het, het verste van, van groen-zwart. Vet. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Kijk, ik vind er zijn betere kleurcombinaties, maar ik vind wel, het is wel duidelijk wie is de libero ja kijk, ik vind ja achteraf gezien dacht ik is het niet zo mooi in het veld zo'n rood shirt tussen al die groene shirts nee maar goed ja ja, ja. ja. had je misschien een wit shirt moeten doen of zo maar ja nee. wat is het leukste shirt wat je ooit gezien hebt Leest dat er nu oeh ik, uh, valig oranje volgens mij oh. dat, was echt, dat was echt niet dat was geen porem Valig oranje met je hebt de schouders iets aan wit geloof ik maar oh ja Het is heel, ik zou ook niet meer weten welke club dit is, maar ik, ik had wel zoiets van, ach, arme jongens. <laughs> ja. Wij speelden in de jeugd tegen uh, Voorwaarts ja? uit Aksel. Mm -hmm. Dat ligt in het fucking Zeeuws-Vlaanderen. Ja, tuurlijk. Ja? Wij moesten over de ring van Antwerpen naar de uitwedstrijd. Nee. Want toen was die tunnel nog niet. Dat opnieuw. is echt een kut idee. Ja. ja. <laughs> maar die speelde dus in het. had uh, een wit shirt met paarse en oranje accenten. Dat was me toch lelijk, jongen. Oeh, ik krijg Rabobank vibes of zo. Die hebben toch ja, maar dan, Paars met ja. oranje en weet ik veel. Ja, Ja, echt, echt paars. Maar echt, uh, nou ja, Focasa paars en, en knal oranje. Ja, het was heel, Ble heel jaren zeventig. Jaren uh, ja, misschien is het nu weer het... helemaal hip. Ja, nou ja, Harm ja. B, de, de studentenvereniging uit Enschede. Ja, Enschede. Die speelt ook het oranje paars. Vind ik ook niet zo mooi. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik zal eens kijken. Har Haram B? Haram B. Haram B. Haram B, ja. Haram als in niet halal, dan B-E-E. B-E-E. Uh, uh, -e -e. Ik, vind, ik vind wel echt inclusief dat, dat je gewoon zegt als in niet halal. Ja. Toch? Daar hou ik wel van. Ja. ja. <laughs> oh, dat is wel echt een tiering lelijk shirt. Ja, ook een lelijk logo. Dus ja, misschien is dat het ook gewoon... Ja, vast hele geschikte sorry. jongens, maar sorry. Ja. Jullie logo. Sorry, uh, Menno. Ja. Heb jij een, een, een, een bijpassend broekje bij je, bij je shirt? Ja, maar dat is gewoon een zwart broekje. Dus ik gebruik ook wel eens. Moet je niet tegen de vereniging vertellen hoor. Maar ik, ge <tie> ik gebruik ook wel eens mijn eigen broekje. Naughty, naughty. Oh, maar jullie, jullie, een... uh, jullie verkopen ook echt broekjes? Nee, uh, ze blijven van de vereniging blijkbaar. Of, ik moet zo ook zeggen, de broekjes. Ook de broekjes, ja. Jesus. Ja, dus al, al die onder. Ge, hè, dat, dat, uh, dat nemen ze gewoon terug. Um, goor? Goor. Nee, uh, ja. wij leveren op het eind van het seizoen als uh, gewassen in. En uh, uh, in het nieuwe seizoen mag je dan weer precies hetzelfde shirt en hetzelfde broekje proberen op te halen. En <laughs> onze aanvoerder ja, heeft het, het al meerdere malen uh, meegemaakt. Dus die maakt keurig een lijstje van oké, okay, deze persoon heeft dit shirt met dit nummer en deze maat. <laughs> en Allemaal zodat we dat ja. gewoon weer terug kunnen krijgen. Want dat was inderdaad aan het begin van het seizoen echt wel een probleem. Dus uh, Ja. Ook raar dat het de broekjes ook gaat. Met shirtjes begrijp ik het nog ergens wel, man. Maar... Ja, ik weet niet. Misschien omdat we ook... Want we zijn ook een jeugdkweekvijver, hè. Want we hebben ook echt ah, best wel ja. veel jeugdteams. En als mensen dan geen broekje kunnen betalen... of de, hè, hebben vaag ander broekje aan... Ja, dat staat niet mooi. Je moet wel een zwart broekje aandoen. Ja, ja vind ik ook, hoor. Ik heb, ook, ik heb zelfs het, het, het broekje in het uh, zelf gekocht... in hetzelfde merk als, uh, als ons shirt. Ja, nou ja, dat, dat is in ons, bij ons dus ja. ook... Uh, ik ja. weet niet eens welk merk het is. Maar yeah. Ik heb er zelfs twee, want oh, eentje, eentje voor de training, eentje voor de wedstrijd. Maar verdient dat wel niet bij de publieke omroep? Oh, nou, jouw belasting geld op het werk, ja, gaat niet. Zo. Maar ik vind het wel inderdaad, ik heb ook teamgenootjes, Alex Drapers die dan in donkerblauw broekje speelt. Ja, dat kan niet. Ik vind dat geen stijl. Nee, Alex, nee. change your ja, race, man. Doe gewoon even een zwart broekje aan. Het hoeft niet in het goede merk. Oké. Okay. Hebben jullie sponsoring op je shirt? Uh, nee, wij niet. Er zijn wel teams met sponsoring hier en daar. Ja, En dan meestal op het shirt. Want ik vind de ja. locatie van sponsoring vind ik ook nog wel een dingetje. En voornamelijk bij <laughs> dames teams. Ja, ja er is één, één locatie bij het dames -team waarvan je weet... Iedereen kijkt. Dat, dat zeker weet. <laughs> Precies. Ja, <laughs> ja, voornamelijk als daar een knetter... Ja, hoe moet ik het nou... Dat, Als daar een knetter grote tekst staat, dan, dan ga ik daar toch naar kijken. Ja. De, ja. He, kijk, het is algemeen bekend dat volleybaldames vaak um, goed ontwikkelde musculatuur hebben. Ja. Om het even en netjes te houden. Vrij minime uh, broekjes. Ja. Um, dat vinden mannen al moeilijk om niet naar te staren. Mm -hmm. En dan ga je er ook nog tekst op zetten. Ja. ja. De, dan ja, vraag je er ja. gewoon om. Ja. ja. Dan kijken mensen naar die billen. Ja. Sorry. Ja. Ja. En ik vind dat niet helemaal binnen de huidige maatschappij passen. Zet het gewoon op het shirt. Ja. Ik, ik snap. Ik, ik, het is ludiek. Bla, bla, bla. Maar. I don't know. Ja. Ik, ik, het is ik, ook wel. Zeg maar, als ze we dan nog ook een shirt sponsor hebben. En dan een soort zeg maar, van secundaire sponsor op de billen. Ja. Vooruit. Ja. Kijk. Als je het niet ja. meer kwijt kan. Dan mag je uitwijken naar de rest. Maar ja meer om die reden dan, dan om het... En zet het dan op een bovenbenen of aan de zijkant of zo. Ja. Je hebt ook ja, mensen die hem recht over de spleet hebben zitten. <laughs> ja. Ja. Ja. ja. over shirts gesproken. Ja, over shirts gesproken, ja. Prima donna kaashuizen. <laughs> ja, met, met goede kaas, ja. Ja, die hadden... Volgens mij alleen maar de jeugd. Volgens mij niet bij de, bij de, bij de senioren. Letterlijk van die gele shirts met gaten. Met, zeg maar, zo'n gaten, alsof, alsof je in een kaas loopt. Ik vind, ik vind dat vet. Ja, het is hideous. Maar wel zeg, op zo'n niveau dat je denkt, ja, eigenlijk is best vet. Ik zie alleen prima donna kaashuizen één. En die hebben op de schouders wel iets wat lijkt op... Uh, even kijken, kan ik hierop inzoomen? Dat kan, maar dan wordt het alleen maar pixeliger. nee ze hebben geen gaten erin. Nee, ze spelen in, in het zwart met groen. Ja, en daarnaast zit ook een ge geel team nog. Ik denk... Ja. Dan zie je er op zich verder professioneel uit. En dan maak je een soort poster. Bad City Eredivisie met een soort... Ja, het is Eredivisie, hè? Ja. Met een paint text. Weet je trouwens wat het kost om een Eredivisie team in te schrijven? Nee. Dat is echt sick. Onze vereniging had er één. En die is daarmee mm -hmm. gestopt. Want je moet daar zowat een kwart miljoen voor, in betaal, uh, voor betalen. Holy 250 shit! 250.000 euro meer zelfs uh, inmiddels. Dat gaat allemaal naar dat niveau. Ik, ik weet het niet, maar. Nathaniel. Ja, Nathaniel. Daar wordt Nathaniel een Heeft betaald. heeft wel een zwart broekje? Ik Denk het wel. Ja, dat vind, vind, ik, wel ja, ja, vind ik wel. een type voor een zwart broekje. Ja, ja. Ik kan het niet vinden. Maar ik kan me toch echt heel levendig herinneren dat uh, de jeugd van Primo Kaas echt in kaaspatroon shit rondliep. Ja, ik kan ze ook niet vinden. Maar misschien heb ik het gedroomd. Dan <laughs> uh, komen wij bij de, bij de stand van zaken in de competitie. Uh, ja, want jullie hebben geen sponsor, hè? Op, Nee, er ja, is wel even sprake van uh, dat uh, volgens mij volleybal Direct of zo... Uh, oh. op de nieuwe shirts dan zou komen, zou komen te staan. Maar ik ga daarvoor liggen, denk ik. Voor mij hoeft dat niet. Nee. En, en wat vind jij qua uh, kniebeschermers dan? Moeten die in de bijpassende kleur? Zeg maar, oh. Vind jij het kunnen dat, dat je met een zwart broekje witte kniebeschermers hebt? Ik heb bijna altijd zwarte kniebeschermers. Ja. Yeah. Ook toen ik nog met protos zat. Yeah. En die speel je toch in rood-blauw? Ja, rood-zwart was dat toen ook. Rood-zwart was dat. Ja. Tenminste... Nee, niet meer, nu is het echt rood-blauw. Oh. Dat is natuurlijk gek. Raar. Ja. Ik heb daar minder een sterke mening over, maar ik denk als het enigszins kan, Ja. probeer je dan een beetje... In kleur de, te blijven. Ja. ja. Schoenen mag je gewoon doen zo gek als je wil. Ja. Wat, wat voor schoen heb jij? Ik heb nu uh, blauwe. Oké. Okay. Mitsuno's. Ik weet niet het precieze type, maar uh, het zijn die schoenen die, uh, die je echt zo aandoet als een sokje. Ja. Die zijn sterker bij de enkels. Dat was uh, mij aangeraden. Oh, nice. Ja. Uh, is het hoger of... Uh... Nee, het zijn geen basketballschoenen, zeg maar. Maar het is wel... Uh... Oké. Okay. Ja, ik ben bij, uh, bij Zintoko in uh, Huis de Heide. Starshoe heet het. Yeah. Hè? Hit uh, <laughs> ja. de sponsoring. Heet het. zelf? Ja. Die... Uh, Die, die maken je zo zo'n zo filmpje, voor, dus dan loop je een beetje heen en weer. Yeah. En die kijken dus naar de stand van je enkels en uh, wat voor jou dan het beste is. Uh, ook welke positie je speelt, zeg maar. Dus als je midden bent, moet je echt wel meer Opgericht stevigheid op, die uh, je springen. enkels hebben. Ja, want, ja. ja. Oké. Okay. Dus uh, en die heeft toen gezegd, die moet deze hebben. En die heb ik toen versleten en nu heb ik uh, eigenlijk de opvolger ervan. Oké, okay. En dan ben ik ben er laatst weer geweest om te vragen van, hey, is het misschien tijd voor nieuwe? Zet nou, volgens mij kunnen deze nog een jaartje mee. Oh. Dus dat vind ik ook sympathiek. Ja, ja. vind ik wel netjes. ja. Starshoe, Huis te Heide, dat niet Zijs. Oké, fast ja. Um, ja, ik wou dus eigenlijk naar de stand gaan. Ja. Maar. Maar. Uh, Daar kunnen we niet naartoe. Nee. Nee. thijs Ja, Ja, God damn goddammit. En als we nou naar probeersels gaan, zou die, ja, die, die... Of ligt die er ook uit, denk je? Die ligt er ook uit, ja. Oh, jammer. Volgens mij stonden wij vierde of vijfde. Nee, stond laat niet. Nou, wij staan ook ergens halverwege vijfde of 6 rond die koers. Ja. En wat, wat staat er op het programma nog? Want daar kunnen we wel. Ja. Ja, toch? ja, laat ik uh, even kijken waar we zitten. Het is nu uh, 18 december, datum van opname. Ja. Wij spelen morgen, morgen. 19 december ja. thuis tegen Vives. Altijd lekker, die laatste. Donderdag voor, uh, voor kerst, waarop iedereen eigenlijk altijd geen zin meer in heeft. heeft. Ja. Uh, wij spelen dan 9 januari in het nieuwe jaar ja. Trivals thuis. Dat is het klaar voor dit jaar. Ja. Ja. Uh, twee dagen later spelen wij op 11 januari uit bij Shot. Oké. Okay. Uh, 16 januari gaan we weer ingemaakt worden door Switch 87, ben ik bang. Een <laughs> van de koplopers. 23 januari spelen wij thuis tegen VTC Woerden. Um, 30 januari Kidang uit. En dan doe ik er nog eentje. 1 februari spelen wij uit bij Limes. Limes. Ja. Dus uh, januari wordt druk. Ja. Ergens in februari gaan we de volgende opnemen, denk ik. Lijkt me goeie, lijkt me goeie ja. Wat, wat, heb je nog een, uh, een nieuwjaarswens of zo die voor, voor mensen... Oh ja, het is, dan, uh, het is de laatste aflevering van het jaar. hè? Ja. Yeah. Er is een, ooit een oude jaar special die je heel goed beluisterd. Dat was met Stefan Leijnen. Ja. Mm. ja, dat komt waarschijnlijk door Stefan. Ja, ja, die is populairder is dan, dan wij samen. Die is populair, dat is wel zo. Ja. Uh, het is toch de, de gazelle van gezelligheid. Uh, nee, ik wens jullie allemaal een uh, mooi, gezond 2025. Dat al je wensen uit mogen komen. En dat er kampioenschapsfeestjes gevierd mogen worden. Ja, meerdere. En je mag ons meerdere. uitnodigen. Ja. hier één, die hebben we ons zijn op uh, kampioenskoers. Uh, oh, nice. Ja. Dus het uh, eindfeestje wordt, uh, wordt een goed feestje. Ja. Met de Switchband of zonder de Switchband? Nou, de Switchband is volgens mij opgedoekt. Ja, volgens, volgens mij. Gaat die ook. niet meer. Ja. Ja. Jammer. Wil je uh, merchandise kopen van? Kleren van ja. de E lange I of kort I J Yes. Wil je met ons in contact komen via Twitter? Dan kan dat via... Kroniek Kampioen. Yes. Uh, sorry, X moest ik zeggen. Ja. Uh, uh. Of mail met Kroniek uh, van een Kampioenschap. Het .com. Of... Kijk. Kijk op Instagram. Dankjewel Aniek. Kroniek van een Kampioenschap. Of kijk op Kroniek uh, van een Kampioenschap.nl Ja. Misschien moet ik die even doorlinken naar de Insta. Ik denk dat dat een betere, een betere funnel is dan... Uh, volgens mij linkt hij nu door naar de Twitter. Ja, ik denk dat dat beter is. Ja. ja. Hoe, hoe zou ik het zonder jou moeten doen? <laughs> Niet eigenlijk. Nou <Nee. laughs> nee, ja, dan zit je echt in de luchtledige te praten. Ja, dat is raar. <laughs> ja. Ja. ja. Dan ben je dus die man op straat van... van oh ja, nee, dat is... <laughs> dat is meneer Smit. Wij, wij, wij hebben <laughs> dus zo'n volleyball bij ons op straat... In, in Nijmegen en die, die schreeuwt gewoon tegen ran, die schreeuwt gewoon als hij langs je loopt gewoon tegen random mensen en dat, dan, dat, hij, hij, hij kraamt gewoon onzin uit en, en <laughs> ja dan moet dat moet je, gewoon... je niet waar, wat denken ze wel oké okay, sorry okay. Wat, wat, ik, ik deed niks yes. sorry <laughs> ja. maar goed uh, uh, ja. Ja. die heb je dus overal die heb je overal ja uh, bedankt voor het luisteren ja <laughs> yeah. En, uh, en tot op, op het, het uh, kamst, kamst, kamst, feestje? kampioenschapsfeestje yes. van heren 1 switch. Want de rest <laughs> de kampioen. So. You, nou, jullie gaan wel lekker. Dat is beter geweest. Uh, het, is, het is wel eens slechter geweest, ja. Ja, of, uh, ja precies. Ja. Ja. Die doelgroep, die doelgoed, doelstelling. Uh, beter dan vorig jaar, dat gaan we zeker halen. Volgens mij zijn we al boven het aantal punten van vorig jaar uit. Dus, uh, oh yeah. ja. Ja, wij ook, ja. Ik, ik denk ook, we hebben echt nog wel veel te groeien. En, en we zijn ook lekker aan het groeien. Dus dat ja. Nice, lekker man. Ik ben wel enthousiast. In Utrecht had je de UFO-piloot, weet je dat toch? De UFO-piloot. Ja. Nee. Was dat ook iemand die schreeuwde? Dat was, dat was de, de beroemde stadschakje van Utrecht, ja. Oh, Die hebben ik nooit gekend. Dood, Google maar even op UFO-piloot. Ja, of zo. ga ik eens kijken. UFO-piloot. <laughs> Utrecht. Ufo-piloot is niet meer. Volgens mij heb ik hem wel eens gezien, denk ik. Ja. Je kent hem wel als je hem ziet. Ja, ik denk wel dat ik hem ken. Ja. ja. Sneeuw. Ja. <laughs> nou <Nee>, mooi einde. <laughs> Sorry. Ik was een beetje gone. Ja. <laughs>